Twee uur. Het NOS Journal. Gert Kluk. In Amsterdam is een man van 29 aangehouden. in verband met de vermissing van twee meisjes uit de Meren en Vleuten. Waarvan hij wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De vriendinnen van 14 en 15 werden gisteravond door de politie teruggevonden. in een woning in Rotterdam. Het is nog niet duidelijk of ze tegen hun zin werden vastgehouden. Een van de meisjes is vanmorgen op het politiebureau opgehaald door haar moeder. die vertelt hoe het met haar dochter gaat heeft de hele nacht op het politiebureau verkeerd En uh, nou, een, beetje, een beetje berust van, van gewoon alle ervaringen van de afgelopen dagen. En uh, ja, ze heeft een beetje rust nodig. Of de vriendin ook weer thuis is, is niet bekend. De twee meisjes werden sinds dinsdag vermist. Koningin Beatrix, prinses Mabel en haar jongste dochter Zaria... zijn op bezoek bij prins Friso in het ziekenhuis in Innsbroek. Ze gingen niet, zoals de afgelopen dagen, via de hoofdingang naar binnen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 Het weer zonnig in het noorden is bewolkt, temperatuur ongeveer 5 graden. Komende nacht koelt het nog af tot rond het vriespunt. Met kans op lokale gladheid. Morgen veel bewolking met in de ochtend wat regen. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een toprente van 3% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Nou, de neurochirurg, dat is Kees Tulleken. Hij maakte zaterdag informatie over de gezondheidstoestand... van prins Johan Frieso wereldkundig... via zijn vrouw, NRC-journaliste Jannetje Koelewijn. Schond hij daarmee zijn beroepsbegeheim? We praten daar zo meteen met hem over. Ja, meneer Tulleken, is het alle commotie waard geweest? Ja, ik denk het wel. Ja, in ieder geval heb ik helemaal geen spijt van dat wij het zo gedaan hebben. En die commotie, ja, dat, dat is gebeurd. Dat is, uh, maar ik, ik denk niet dat ik het anders zou hebben gedaan... En als ik het uitleg, dan is dat misschien ook heel goed te begrijpen. Goed, dan gaan we dan zo naar luisteren. Ja, het een over hebben, ja. ook aan tafel is uh, medische ethicus Theo Boer. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, als we jou op Twitter... Je bent vaste gast van dit programma, dus we zeggen je en jou... maar voor, de, voor, de, voor, de, voor het recht zou ik maar zeggen. Op jouw Twitter zagen we dit weekend dat je je wel een beetje opwond... over uh, de uitlatingen. Ik heb me er een beetje over opgevonden... maar ik ben wel heel erg benieuwd naar het verhaal van, van dokter Tulke. Dus ik, uh, ik houd, oh, houd het eventjes hierbij. Oké. Okay. 50 jaar nadat de klassieker Who's Afraid of Virginia Woolf... voor het eerst op Broadway werd opgevoerd... komt het beroemde toneelstuk in Nederland opnieuw op de planken. Zaterdag was de première in Leiden... met de hoofdrol, in de hoofdrollen acteurs Victor Leuven en Linda van Dijk. En Victor Leuven is hier te gast. Ja, al heel veel gespeeld, heel veel rollen. Is dit een, een bijzondere rol? Absoluut. En wat maakt hem zo bijzonder? Ben ik meteen aan de beurt of gaan we er zo verder Ja, even, even kort en daarna <laughs> verder. Nou, wat het hem heel bijzonder maakt is het, uh, de combinatie van de acteurs... in eerste plaats Linda van Dijk, uh, uh, het stuk... Het stuk zelf. En uh, de, uh, even Van de beide fan, uh, Mooi met haar En hoe we geregisseerd zijn door de Paula Bangels. Dat wil ik daar graag over vertellen. Dat is erg, uh, een erg bijzondere tijd geweest. Ja. Iedere Rus is corrupt. Alleen met steekpenningen krijg je dingen gedaan. En democratie in Rusland is een wasse neus. Want Poetin en Medvedev zijn in werkelijkheid verlichte despoten. Het zijn de vooroordelen waar Ruslanddeskundige Marie-Therese Terhaar... wat tegenover wil stellen. Ze woont al twintig jaar deels in Rusland en in Nederland. En heeft nu een boek erover geschreven. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, krijgt u ook dingen gedaan zonder steekpenningen te betalen? Mm, nee, ik denk het niet echt. Nee, toch niet? <lacht> nee. Dus dat vooroordeel klopt. <lacht> ja. Ja. Oké, okay, nou die hebben we vast binnen dan. <laughs> de rest dat horen we dan straks. Onze dichter is uh, Chet Bruinja en zijn gedicht over wat wij aan tafel bespreken. Hoort u tegen drieën en wilt u reageren op de uitzending? Dan kan dat via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD of via de website. Dit is de dag.nu. Ja, Kees Tulleken. Uh, goedemiddag opnieuw, hartelijk welkom. Ik had net bij de collega's van de NGV ook uw vrouw beloofd, maar die kon hier niet zijn, begreep ik. Nee, want die, die, is inderdaad, die heeft ook erg druk op de krant. En ook onder andere hiermee, maar ook met andere dingen nog. En ja, ja. Echt niet. Nee, nee. nee, nou dan ben gaan we het uh, een gesprek met u doen. Dat lijkt me ook heel boeiend. Laten we even beginnen uh, uh, bij het begin. U was aan het skiën in leg? Nee, dat is niet zo. Ik was in, uh, voor een congres daar. Ik, uh, uh, ik ben nu gepensioneerd. Ik ben vanaf 81 hoogleraar in neurochirurgie. En al die jaren hebben we een bepaalde operatiemethode ontwikkeld... die nu in de wereld op zo'n 16, nu 20 plekken gedaan wordt... En dat is leuk, van gepensioneerd zijn als je academisch werkt. We hebben dus mijn eigen lab. Dus mijn overleden vrouw, Annemarie die is twaalf jaar geleden overleden. En toen hebben we, toen ze overleden is, geld gekregen van kennis- en familieleden die vermogend waren. En is de Annemarie-Tulke Stichting opgericht om dat werk voor te zetten. En dat is nu een onderdeel van het ziekenhuis. Met, met wat wat aandeelhouders, een soort bedrijfje... wat overigens geen enkele winst maakt, wat ook niet de bedoeling is. En anders gaat dat gelukkig weer in het onderzoek. En nu hebben we een operatie die, ja, dat is heel leuk... die, die was er nogal ingewikkeld. En al die keer als ik ging kijken in de wereld... als mensen het gingen doen en het bij mij gingen leren... ik heb ook in de Verenigde Staten zelf nog een tijdje... Uh, gewerkt in het, uh, de laatste jaren in het Roosevelt Hospital. We hebben ook de eerste operatie in Amerika gedaan, samen met David Langer En dan merkte ik wel dat het toch moeilijk op te pakken is. Omdat je moet er echt eigenlijk eens in de week vanuit het laboratorium. Het is een nieuw soort operatie? Ja, het is een nieuwste operatie. Een operatie waarbij je bloedvaten in de hersenen vastzet... en eigenlijk hetzelfde doet als je op het hart doet... Maar op het hart kan je het doen met een bloedvat wat je afsluit. Ah ja. heel, wordt heel technisch meteen, maar u nee, was vanwege nee, nee, nee. die operatie ja, was u daar. <laughs> precies, dus en die zijn Oostenrijk. we aan het ontwikkelen. Die wordt, en die gaan we nu vooral jongere neurochirurgen raken, geïnteresseerd. Dus komen computers aan te pas en lezen. Nou ja, daar was ik voor uitgenodigd. En dat gebeurt op meer plekken nu. Daar ga ik daar een verhaal over houden. Ah ja. En dan komen ze bij mij met te leren. En, en er was nog een genodigde uit Frankrijk die over iets anders sprak. Ja. Er waren twee dagen congres. En wanneer kwam u op de hoogte van het nieuws van Prins Viso? Nou, het was dus de, de eerste dag van het congres was ik s ochtends daar geweest. Toen hield mijn collega uit Frankrijk kijk, het, het lange verhaal. Dat is vrijdag? Dat, dat was, was vrijdag, vrijdag ja. ja. En toen uh, nou, toen ben ik daar gebleven voor discussie. Middags zouden jongeren onderling gaan praten. En toen zijn Jannetje en ik uh, naar Moeters gegaan. En door de sneeuw gaan lopen. Toen gingen we terug, om een uur of vier was dat, denk ik. En toen in het treintje naar beneden, toen belde Rinske, het zusje van Jannetje op. Die ook journalist is bij de NRC. En die vertelde dat dat gebeurd was. En toen eigenlijk ik vlak bij ons. Ja. En dat was een schok. En wel... Nou ja, zoals iedere Nederlander dat beleeft. Want ja, de koningfamilie is toch, ja, je kent ze zo goed. Ja, hè? Of je ja. nou koningsgezin bent of niet, het zijn in ieder geval bekende mensen. En dan is de jonge friese nog wel, ja, wel een hele leuke van het hele stel, vind ik ook. Hè? Ja, het is de leukste ja, van ja, ik, het stel. Nou, dat wil ik niet <laughs> zeggen, maar wel een hele leuke. Ik vind okay. het een hele sympathieke jongen. Ja. En, en bovendien, nog als een, als een bijkomstigheid, hij is de leeftijd van mijn zoon. Ik zie ook skiën, die ook wel eens buiten de piste gaan. En je ziet dan die sneeuw. En bovendien, dat is nog helemaal de bijkomstigheid, dat zijn vrouw Mebel, dat was ons buurmeisje toen ik de eerste jaar. Toen we in Hilversum woonden vanaf 81, dus mijn zoon kende Mebel heel goed. Okay. Dus het was toch heel dichtbij. Je voelde en... zich verwant? Ja, voelde, ja, ja goed. En, en natuurlijk, en, en hoe lang je ook in het vak zit, vind het altijd ontzettend vervelend. Als er iets heel naar is, met ja, ja. mensen gebeurd die jouw patiënt hadden kunnen zijn. Wat bent u vervolgens gaan doen? Nou, toen zijn we naar beneden gegaan met het treintje. En toen uh, hebben we nog over zitten nadenken. En toen kwam er nog meer berichten. Er kwam ook bericht dat hij een schedelbasisfractuur zou hebben. Wat een verbaasde. Als dat zo is, was dat natuurlijk ja, een bijna fataal bericht geweest. Waarom want, zou dat u verbazen? Nou, omdat iemand die dus uh, ja, nou, verbaasde... Het viel me eens. In ieder geval ontzettend tegen. Want dat zou dus zeggen dat hij dus een enorme klap had gemaakt. Ja. Een schedelbasisfractuur had opgelopen. En ook nog onder de sneeuw terecht was gekomen. Het is altijd een beetje verbazend als twee dingen zo samenkomen. Ja, het ja. kan natuurlijk, want ja, je maakt een klap. Precies, in, Bij tijdens zo'n lawine kan je tegen een rotblok of tegen een boom aan knallen, kan, Waardoor zoiets zeker. kan gebeuren. Maar in ieder geval, nou laat ik zeggen verbaasd, maar in ieder geval schrok ik daarvan. Ja. Want dat zou de prognose bij voorbaat al heel erg slecht hebben gemaakt. Okay. En toen gingen we naar beneden. En toen wisten we nog niet dat hij ook naar datzelfde ziekenhuis zou gaan. Maar toen kwam ik in dat ziekenhuis. En toen bleek dat hij daar met de helikopter net was aangekomen. Nou, toen was Jannetje met mij mee. Want we waren toch samen. We wouden nog even een stukje van de vergadering bijwonen. En dan lijkt het logisch dat je aan de, de neurochirurg... dat is het hoofd van de afdeling daar... waarvan ik zeker wist dat hij ook op de hoogte zou zijn. Hoewel het daar wel zo is dat de afdelingen gescheiden zijn. De traumatologie waar dan uh, Johan Frieso ligt... Ja. en de neurochirurgie zijn gescheiden afdelingen. Ja. Maar het overlapt natuurlijk. Een heleboel mensen moeten geopereerd worden. En weer terug enzovoort. Ja, ja. En die was ook op de hoogte. Die was in consult geweest. Want daar bent u meteen naartoe gelopen? Nou, ik, wij waren daar en we hebben gevraagd of u even kwam. Okay. Want ik had dus twee doelen daarbij. Het Allereerst wil ik natuurlijk weten hoe, hoe het was. Gewoon als mens? Ja, gewoon als mens. Hoe gaat het nou? En toen kwam het, het volgens mij... Opmerkelijk prettige bericht, zes uur na het ongeval, dus niet veel zeggen, maar wel wat zeggen: dat hij dus een normale CT-scan had. En dat was niet bekend in de media. Nee. En dat hij dus geen Schedelbasisfractuur. Had. Dat hoorde u van die arts? Dat hoorde ik van die arts. En die en arts die is, was erbij echt... geweest of had hij het ook van horen zeggen? Nee, die was naar die CT gaan kijken. Die wist het, want het was met neurochirurgen overlegd: van uh, uh, moet er wat aan gedaan worden? Ja. En natuurlijk moest er niks gedaan worden, want er was niks te zien. Dus, dus die was werd... echt goed op de hoogte. Ja, maar heel goed. Hij is ja. het hoofd van de afdeling. en werkt natuurlijk nauw samen. Nee, dat was zeker goed op de hoogte. Maar ja, daar stond uw vrouw, Jannetje Koelenwijn, ja. uh, journalist, bij. Nee, maar dat hebben we ook gezegd. Dus ik zei: God, wel denken, Jannetje is journalist. En uh, wat ze nu hoort, dat gaat ze opschrijven. Dus we hebben het zo gedaan dat uh, de dingen waarvan we dachten... dat het belangrijk was, de rest moet... alles wat erin staat, stond al in de media trouwens. En vaak verkeerd, en dat konden we dan corrigeren, dachten we. En de dingen die belangrijk waren en waarvan we dachten... dat het daarom belangrijk was, omdat het een beetje lucht gaf. Een beetje hoop. Toch, toch hoop. En ja. ook meteen al een beetje het idee wegnam... wat je natuurlijk meteen hoort, en wat blijft er van hem over. Ja. Nou... Wat er dus in ieder geval op dat moment had, de was, een normaal brein. Het gaat maar niet zozeer om de, om de medische informatie, maar ja. nu even de afwerking die u gemaakt heeft van in, in hoeverre mogen we dit delen. U ja, zegt, nee, we hebben ik... besloten, is dat u en die andere arts of u en uw vrouw? Nee, we hebben gewoon zelf besloten. Heeft u zelf besloten? Ja, want ik heb natuurlijk mijn hele leven, ik ben 50 jaar neurochirurg geweest en altijd deze patiënten behandeld. Ik heb al drie of vier keer in de week met familie moeten praten over dat dit niet goed was of ja, ja. dat niet goed dat ja, nou, dus, was. Dus... Uw deskundigheid, daar gaat de discussie niet over. Nee, nee, nee dat, gaat ik wil het niet over mijn deskundigheid hebben. Mijn ervaring wil ik het over hebben. En bovendien is dat meer die zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met waarom ik het gedaan heb. Waarom heb ik het gedaan? Omdat ik dus al die mythevorming die meteen gebeurt... uit de wereld wilde halen, was dus geen schedelbasisfractuur. En de hersenen waren op dat moment nog intact. En u dacht, dit moet Nederland weten? Nou, dat ja, moet Nederland weten. Ja, dat is zo logisch als wat. Ja, ik, ik sta er niet als een soort messias. Maar ik wist dat Jannetje. En Jannetje was natuurlijk journalist. Als journalist die er al bij was, ja. toevallig. Ja. Die ging natuurlijk een stukje erover schrijven. Dat zou een ontzettende sukkel van de journalisten zijn geweest. Als ze dat niet zouden doen. Nee, en dat is natuurlijk redelijk. Dus toen ging het er alleen maar om. Zouden we dat samen doen? En nou, toen dacht ik ja. En nu kan ik wel zeggen, dat, is, dat is. ik had ook, ook kunnen nadenken als, als ik voorzichtig was geweest. Dat had ik het ook niet gedaan. Want natuurlijk, die combinatie Jannetje en mij denk ze, oh, god, dat is uh, hoe zit dat? Nou, maar ja, het leek mij een, een belangrijk bericht. En wat het andere was, dat wou ik trouwens zeggen, waarom ik ook graag uh, die arts wilde spreken, ik zei tegen hem, en dat is denk ik heel cruciaal: ik zei, God, de koningfamilie is hier. Ik ben hier, ik ken Mabel en ik ken ook andere familieleden. Omdat ik de Prins wel. Het zit altijd wel als je langer is. Maar Binnen heeft u ook wel gezien. Ja, ook een operatie. Maar die ja. ken ik regelmatig Ik niet ja. langs ook de patiënt van mijn voorganger geweest. En ook wat andere familieleden. Nou, ik zeg, het is ontzettend prettig vaak als je in het buitenland. Op een intensive care bent opgenomen als patiënt. Het is voor de familie ontzettend prettig om een landgenoot uit te hebben. En als het dan nog een landgenoot is die, die precies in dat vak zit en dat ja. heel lang gedaan heeft, ja. ontzettend het mooi meegenomen. Ja. Dus ik zei tegen die neurosureur: bel een collega op en zeg het in ieder geval dat als ze me erbij willen hebben. Dan ben ik misschien. Dat ik zo graag. Ge... Maar gewoon, het is een ieder, iedere normale familie, laten we zeggen, ja. had daar gebruik van gemaakt. En ik denk dat zij het ook graag hadden gewild, maar ze werden zo afgeschermd. Ze hebben het, het niet gedaan had... uiteindelijk. Nou, niet gedaan. Ik heb ze waarschijnlijk niet eens gehoord. Ik denk dat die trauma de hele RVD zei, nee jongens, we houden iedereen tot buiten. u zei net, ik heb wel even gedacht van... moet ik het eigenlijk wel doen? Wat was wel reden voor u geweest om het toch niet te doen? Het naar buiten te brengen? Nou ja, omdat ik natuurlijk niet helemaal achterhoofd ben gevallen... en wel begreep dat het artikel tot toch wel enige verwarring zou geven. Ik wist niet of dat dan alleen maar positief zou zijn. Want, en, en vooral niet het idee wil geven van... God, jongens, ik wil graag in de krant. Dat ben ik natuurlijk ondertussen te voor En ik heb het nooit zo graag gewild, geloof ik. Maar nu dan zeker niet meer. Maar... De combinatie Jannetje en mij was een beetje precair. Maar het was makkelijker geweest en dan had ik werkelijk geen seconde getwijfeld. En deze twijfel heeft ook niet langer dan tien seconden geduurd trouwens. Maar dan had ik echt niet getwijfeld wanneer ik gebeld was. Hm. Stel dat ik daar maar was geweest. Maar heeft, heeft u niet gedacht van ik heb een beroepsgeheim als medicus. Of ik nou iets van mezelf uh, zeg over mijn eigen patiënt of een patiënt van een ja. collega. Ja. Dat zou misschien de reden kunnen zijn om het niet te doen. Was ja. dat een overweging? Ja, nou, uh, ja, ik begrijp niet dat u het zo formuleert. Want ik, ja, denkt u dat ik na 50 jaar niet denk dat ik een beroepsgeheim heb? Daarom is ook, dat maakt gezegd, de vraag zo interessant op dit ja, ogenblik. Ik heb een, een beroepsgeheim. Vraag, ja. En daarom is het jammer ja. dat Ben Krul er niet is. Want ik ben een heel aardige man. Hij heeft altijd heel goed gedaan. Maar wat een ongelofelijke... Uitspraak in dat begin. Dat is zo ongelooflijk vernederend, beledigend. Heeft Tulliken wel zijn eet van Hippocrates gedaan? En zo ja, heeft hij hem wel begrepen? Ja, goed, ik, niks hoor. Ik, maar is dat ik, niet ik... een overweging geweest bij uw twijfel? vroeg ik me gewoon af. Nee, nou, nou, nou, ja, nou, niet zozeer het beroepsgeheim. Want als je het nou hoort, dan is het enige wat ik verteld heb. buiten alles wat Jan. Jan heeft alles opgeschreven wat al bekend was. Alleen was ze ook in de kliniek en kon de sfeer proeven. En kon natuurlijk zien aan de chirurgen... hoe vaak gingen ze heen en weer, het was het. Hè, nee, maar wat die uitstoot van was. de CT-scan was niet bekend, hoor. Die heeft zij nee, bekend gemaakt. Nee, dat wou ik zeggen. Dus er, waren, er was één ding wat ik bekend wilde maken... en dat was de CT-scan. En dat had... Het ziekenhuis, of in ieder geval de RVD, had dat bekend moeten maken. Ja, maar dat is, dat is de afweging van het ziekenhuis en de RVD, toch? Ja, nee, dat, ja dat is de afweging. En die deed je dat niet. En dat is mijn afweging. Als er een goed bericht is... als er maar een klein beetje hoop is, als je in ieder geval de twijfel kan wegnemen... dat die hersenen van hem al verloren waren, die geruchten ja. natuurlijk... dan ja. moet je dat doen. Bij een slecht bericht hadden we het niet gedaan. Nou, sterker nog, we hebben toen met die neurochirurg aan het praten... en op een gegeven moment, als het over andere dingen ging... Dan, dan was Jannetje er niet bij. Maar, wat, wat, wat, wat voor soort informatie was dat dan? Waarom wist u daarvan op voorhand, dat mag niet naar buiten? Hoe, hoe, hoe weegt u dat af? Ja, als ik dat nu ga vertellen, dan, uh, dan doorbreek ik het medisch beroepsgeheim. Dat mag dus niet, zeg. Dat zou u, dat zult u dus niet doen? Nou, nou, laat ik het zo Nee, dat zou ik zeker niet doen. Zeker niet, als er dus, en dat is altijd... Ik moet zeggen dat in de hele benadering van patiënten bij deze problemen... heb ik altijd een, een positieve attitude gehad. Maar natuurlijk niet de positieve attitude van iemand die niet van de zaken afleert. Nee. Dus ik heb altijd, als ik er zelf ook maar een beetje in geloof... dan heb ik altijd dat erg benadrukt. Het goede nieuws. Het, ja, het goede nieuws. En vooral, want het moest wel reëel zijn. Ja, ik bedoel, en als er dus zoiets te melden is, en dat hoor je niet... dan wordt alleen maar afgeschermd wat echt schande is. en wat, Kijk, als je nou... Ja, ik ga even door. Ik kan het dan één seconde? Want ja? nee hoor, want anders komen jullie te weinig aan het woord. Maar als nou inderdaad de koninklijke familie zo'n onderdeel is... van de Nederlandse familie... He, daar gaan we van uit. En dat blijkt ook uit de reacties. Mensen zijn echt aan ze gehecht. En dat merk ik, ook. merk ik ook aan mijn gevoelens. Je kent die mensen goed, enzovoort, ja. enzovoort. Nogmaals, of je zin bent of niet. Het zijn mensen die we kennen en die heel goed functioneren. En er gebeurt er zoiets, toch een klein beetje, of je familie is. Wat zou er met een normale familie gebeuren? Bij een normale familie zou de dokter, de familieleden... en alle familieleden daaromheen van minuut tot minuut op de hoogte houden. Maar ja, dat is aan de familie. Of nee, ze dat, dat willen. Is niet aan de of ze dat willen, toch? Dat willen ze niet? Dat, dat, er ging sprake van. Ik kan me niet voorstellen dat de familie de kans krijgt om door die barrière van die voorlichtingsdien heen te breken. Dat is zo'n cordon. Maar dat weet u, helemaal niet. u weet helemaal niet of de kaling daar de baas van is... of dat de RVD zelf de baas is. Nou, nou dat weet ik wel. Ja? De FVD is de baas, zegt u? Nou, de baas. Ik bedoel, er zijn zulke strikte regels. Er zijn zoveel dingen die niet... Dat is, en dat, dat is het bezwaar van, van in die familie functioneren. De normale... Maar heeft u overwogen om even contact met de familie op te nemen... voordat u ermee naar buiten kwam? Nou, dat had ik net gezegd, dat ik dus gezegd dat uh, als de familie het wil, dan kom ik met ze praten. Ja. Maar en dat dan... contact is niet tot stand gekomen, dus nee, dat weten dat, we niet. dat, dat is waarschijnlijk of niet doorgegeven. Of ik, en, het Normaal was inderdaad, er was nog een neurochirurg professor... Grotenhuis uit Nijmegen, die was daar ook. En ja, die had ook uh, dat prachtig kunnen regelen. Ja. Dat is ideaal om iemand van je eigen land erbij te hebben. Ja. U zegt, het was hoopvol nieuws en als arts breng ik hoopvol nieuws... altijd aan familieleden en dit was eigenlijk een soort familie. Dat is ja, uw redenering. Ja, ja, ik denk dat Nederland de hele familie is. Heel nou ja, Boer, vind dat... overtuigend? Nou kijk, we laat, laten we allereerst vaststellen... en dat zult u met me eens zijn... dat u wel het beroepsgeheim hebt geschonden. Uh, en dan is de vraag... onder welke voorwaarden mag ik dat schenden? Je kunt niet zeggen, ik heb geen beroepsgeheim geschonden, dit lag op straat. Het lag niet op straat. Je kunt nog hooguit zeggen, de neurochirurg ter de plekke... Die, die heeft het als allereerste aan mij verteld en ik heb het doorgesluisd. Maar in ieder geval, er is beroepsgeheim geschonden. De vraag is, mag je daar een uitzondering op maken? Nou Zullen we eens vaststellen of meneer Tullek het daarmee eens bent? Bent u het ermee eens dat u een beroepsgeheim heeft geschonden? Ja, als je inderdaad het, okay. het, het, het beroepsgeheim in de strikte zin neemt... ook de, de, de, laten we zeggen, de kant waarbij je het goede nieuws... Ja. Zou willen vertellen en mag niet, net zo goed als dus aan de slecht Ik ja. heb het idee nee, maar dat het een dossier is geheim. Daar hoeven we niet langer okay, over te praten. zijn over eens. Zijn alle dokters het over eens? Vervolgens de vraag: onder welke voorwaarden mag je dat beroepsgeheim schenden? En daar zijn daar gewoon regels voor. En daarom ben ik begonnen, inderdaad, met de artsen-eet die u hebt afgelegd. Uh, en ik ben ook niet op mijn achterhoofd gevallen. Uh, de die zegt uh, dat je datgene wat je vertrouwelijk ter oren komt, dat je dat beschermt. Dan zijn daar regels over opgesteld in de loop van de eeuwen. Die erover gaan onder welke voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat je daarmee ernstig leed voorkomt. Ernstig leed voorkomt. Nou heb ik bij u twee argumenten gehoord. U zegt ten eerste: uh, uh, ik wilde een beetje lucht geven, zegt u. En uh, ten tweede, u wilde mythevorming tegengaan. Uh, nou kan ik u wel vertellen, uh, meneer Tulke... er is niemand in artsenland, in ieder geval in de medische ethiek... die zegt dat uh, het voorkomen van mythevorming... en het geven van lucht aan het publiek... een reden is om het, om het uh, beroepsgeheim te doorbreken. Het is gewoon niemand. Het betekent Concreet is het zo, u had uw beroepsgeheim bijvoorbeeld kunnen doorbreken... als u wist uh, dat hij, hè, Friso, een ernstige ziekte had opgedaan... die besmettelijk was voor mensen die ook in datzelfde gebied hadden geschiet. Hè? Dus dat je het voorkomen van ernstige medische schade... dat had kunnen zijn. Of dat u wist, hij was bijvoorbeeld neergestoken door een moordenaar... die nu nog rondloopt en u zegt, die moeten we pakken. Maar dat u zegt, ik wil de publieke opinie een klein beetje helpen. Want wat is het punt? U zegt, uh, de situatie is weliswaar inderdaad heel ernstig... maar hij is net minder ernstig dan wordt voorgesteld. Dat is uw medische noodzaak. Dat is uw noodzaak. Vergeet me even een reactie van Tullica. Ja, dat net minder, daar kan je over twijfelen. Als iemand al een primair hersenletsel heeft en dit komt er bovenop dan is het niet net een beetje slechter, dan is het ontzettend veel slechter. En het gerucht ging, en dat ging heel hardnekkig... dat hij een schedelbasisfractuur had. Nee, maar het bericht is nu nog steeds natuurlijk niet Het is niet zo, zo dat u kunt zeggen... nou, ik heb goed bericht, deze meneer die, die wordt weer wakker, hij wordt weer beter. Dat kunt u helemaal niet zeggen. U zegt alleen, het is niet zo slecht als dat we allemaal dachten. Zijn we het discussiëren of zijn we ja. agressief tegen elkaar? Sorry, nee, ik, ik dacht ik, dat ik, we gewoon zullen doen. Ik had okay. besloten, als collega Krul hier zou zitten... om ongelooflijk rustig met hem om te gaan... Want Eén ding wil ik dan meteen ook nog zeggen over de medische... over de Hippocrates, is al lang geen Hippocrates meer waar het om gaat... want daar mag je geen abortus plegen... en dan mag je ook geen steensnede doen... en dan mag je ook geen euthanasie... We nee, dus hebben de moderne artsen eet. Ja. En er is één ding wat in de moderne artsen eet... zou moeten worden toegevoegd... dat artsen nooit ruzie met elkaar maken als het om een patiënt gaat. Dat ze altijd, en dat staat wel in Hippocrates... die we in Nederland voor de zee krijgen, maar we hebben weggelaten, dat artsen met veel respect met elkaar omgaan... en dat ze hun leermeester altijd achter in hoogachting houden. Nou, okay. dan hoeft collega Krul, die co-assistent bij mij is geweest... dat niet te doen. Maar ik denk dat, als hij nu nog eens over nadenkt, dat hij zijn formulering zou veranderen... maar ik heb besloten om dat niet... dus we gaan niet agressief met elkaar omgaan... gewoon nee, rustig met elkaar nee. praten. Ik ben het met u eens. Volgens formeel heb ik de... Uh, uh, het artsengeheim geschonden. Weet u, bent u op de hoogte van het feit dat ik toch een beetje ervaring daarin heb... In, in, in dat soort dingen? Dat ik tien jaar in het Centraal Medisch Tuchtcollege heb gezeten? Heeft u misschien gehoord of niet? Ja, nee, maar het, het punt is eventjes dat, nou, maar dat is de, niet mede de, de noodzaak... Dan, om... dan begrijp ik wel ongeveer waar de grenzen liggen van het medisch terugdrijven. Dat zijn vaak de problemen. Dus als ik tien jaar lang, ik geloof zelfs twaalf jaar... in het Centraal Medisch Tuchtcollege heb gezeten... Ja, dan zal ik toch wel iets binnenin me hebben. waardoor ik automatisch die grenzen ken. Nou, dit is en een, een gezagsargument, daar ben ik niet van onder de indruk. De vraag is of, het, of u met dit, deze schending hebt voorkomen... dat er groot leed zou ontstaan. Uh, nou, laat ik eerst zeggen... Ik zeg helemaal niet dat ik, ik ben het met u eens ben. Als je strikt de, de, je aan het protocol houdt, of aan de eet de, de die we nu gebruiken, en die helemaal strikt volgens de regel, dan heb ik die geschonden. Aan die ene kant waarvan ik dacht dat ik hem mocht opschuiven. Zeker, Dus dan, dan is die volgende vraag eigenlijk minder. Want, wat kunnen mensen dus vertrouwen als, als u een dossier onder handen hebt? Dan kunnen ze u vertrouwen dat ook als het goed nieuws is... dat Tulliken het niet zal vertellen. En u zegt, nou, als het goed nieuws is... dan kan ik niet voor mijn geheimhoudingsplicht instaan. Dat is wat u zegt. Hoe doet u dat? Dan nou, als... Als, kijk, als u zegt, ik heb slecht bericht, dan zal ik dat niet lekken. Maar als ik eigenlijk goed bericht heb, dan zal ik dat desnoods wel lekken. Want ik vind, de, de samenleving heeft een recht op goed bericht. Ja. Nou, Laat ik eerst zeggen dat op het moment dat je zoiets zegt... Bij al die keren dat ik dan met patiënten praat en dat ik familie van patiënten krijg, dan ben ik niet voortdurend bezig met naar die grenzen te kijken. Want je wil gewoon je werk doen. Hè? Want in Amerika is het anders, dat doen ze dat. En daarom gaat die gezondheidszorg daar zo slecht. Want er is altijd wel een advocaat op de loer als je iets verkeerd doet. Daarom staat het bijna stil. Als ik mijn alle protocollen zou houden, en dat heb ik vanochtend in de Volkskant nog een keer geroepen, geloof ik. Dat ja, dan als je echt zo bang bent als arts om. Aan die grenzen te komen, en er zelfs even overheen te gaan, dan ben je volgens mij een, een slechte geslechtert. Je moet functioneren zoals je op dat moment denkt dat goed is. En je moet hopen dat na zoveel jaren... dat, dat er een soort ethisch gevoel binnenin zit... en dat je weet wat niet kan en wat wel maar kan. Maar beseft u niet hoe controversieel het is wat u gedaan hebt? Met alle respect. en Ik denk ook dat, he, als, dat als daar een misverstand over is... ik twijfel volstrekt niet aan uw integriteit. Maar uh, u moet wel weten dat in het land van ethiek en dokters... dit echt wel iets is wat enorm, enorm uh, gefronste wenkbrauwen zorgt. Hoe kan dit dus gebeuren? Het Alleen dus hier om het bekendmaken van de CT-scan. Nou, dat het dus gaat het om het respect, het, het respect voor het feit dat, uh, dat ervoor gekozen is. En u zegt, ja, ik moet de koningin eigenlijk beschermen tegen de RVD. Dat is wat u zegt. Maar ik zou zeggen respect voor het feit dat de koninklijke familie... niet open wil zijn over zijn eigen medische dossiers. Nou, dus, maar laten we even terugbrengen tot... want eigenlijk is het een heel klein gebied. Dus ik heb gezegd dat die CT goed eruit zag. Dat is het enige. Want de rest had Jannetje uit de andere kranten kunnen halen... en hoorden ze gewoon van alle dokters die er rondliepen. Jannetje heeft gewoon... Haar treft ook geen verwijt, want zij is journalist. Zij ja. moet zelfs dingen ja, zeggen. Het, ja? Precies. En het feit dat ik dus ook toen ik het last gezegd heb... het is goed en het moet zo, ondanks het risico... wat ik dan een beetje zou nemen is, dacht ik... behalve die CT, wat ik erg belangrijk vond... is het tenminste ook echt hele goede informatie. Want ik kan ondertussen wel uh, kijken of ja, het allemaal klopt Maar goed, maar vertrouwelijk. Nee, wat, wat, wat Jannetje opschreef is niet vertrouwelijk. Maar nee, de informatie dat... die u kreeg over die ct-scan was vertrouwelijk? Alleen de ct-scan, dat is ja, absoluut zo. Die, dus die was vertrouwelijk. Ik, dus het is heel terug te brengen. Heb ik het, het, het, het, het, het beroepsgeheim gevonden, <lacht> dan heb ik dat gezegd. Door dus te zeggen dat de ct-scan er goed uitzag. Ja. Dat is He u, heeft u dat in het verleden vaker aan de hand gehad? Dat u dacht, nou, ik maak toch maar iets openbaar... wat eigenlijk onder dat beroepsgeheim valt, want dat is beter? Ja, wat is openbaar maken? Ja, Je hebt natuurlijk niet zo vaak iets met de koninklijke familie te maken. Want daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. Als dit bij een ander patiënt. wat het helemaal niet gespeeld. laten we duidelijk zijn. Hè. Het is dus wel het is ineens een heel ethisch-medisch probleem. Maar het is natuurlijk meer een, een probleem van de afgeschermde koninklijke familie. Ja. Maar het geldt dus niet voor andere patiënten, zegt u? Ja, nou, wat ik zeg geldt voor andere patiënten. Maar dat is. Dat is ja, nou, als het dat, gaat om, dat, om een beroemdheid. bijvoorbeeld niet de koningin. maar het gaat om een, een, een quizmaster of zo. Die, uh, die opeens iets ernstigs heeft. Zou u dan ook zeggen: nou, ik, uh, als ik goed bericht heb. ga ik daar toch iets over zeggen? Nou, weet u wat ik zou doen? Als ik een, iets denk dat, dat goed voor de patiënt is... dan interesseert het me geen bal of, nee, de voor koningin de patient, is, of voor een koninginis of Nee, maar voor de omgeving. Het gaat hier om de omgeving. Het friso heeft natuurlijk geen nut van het feit dat dit wordt gelekt. Nee, voor de familie. Ja. Ja. Nou, dan denk ik dat dit voor de, familie. Oh, dat en, voor de familie... En nogmaals, het gaat hier om de grote Nederlandse familie. Maar ja, dat zijn nou mooie gedachten die ik heb. Jij het maar zeggen. Stel dat u nu nog in het medisch tuchcollege zat... en u kreeg ja. deze casus. Wat zou u dan zeggen? Ja, nou, dan zou ik zeggen... Ja, het is helemaal aan de grens. En, uh, Over ja, de grens misschien ik. wel? Wat, wat zeg je Over de grens misschien wel? Misschien. Nou, dat gaan we met elkaar dan bespreken. En als dat zo zijn... Het is sterker nog, ik heb al die jaren in het Tuchtcollege gezeten... en ik heb altijd gedacht van... Ja, waarom zit ik daar af en toe niet eens een keertje? Want als je echt zo opstelt dat je nooit voor het medisch tuchtcollege komt... Ja, joh, dan ben je de hele dag bezig met je, met je status in te vullen en noem maar op. En, en dan... een goede arts komt regelmatig voor het tuchtcollege, is dat een Nee, dat, dat is overdreven. Maar er komen verdomd veel goede artsen voor het tuchtcollege... om iets waar ze echt niks aan konden doen. Ja. en waar het wel redelijk is dat ze voor het tuchtcollege... en dan is het weer heel leerzaam want de volgende keer enzovoort enzovoort. Dat is zeker zo, ja. Heeft u vaker ook uh, aan de hand gehad dat u dacht... ik vind eigenlijk dat dat beroepsgeheim dat, dat opgerekt zou moeten worden? Is dat iets waar u in het verleden ook al mee bezig ja. was? Nou ja, nogmaals. Ik, ik vind dat hier het opbreken. Het is dan net over het randje. Ik vind één CT-scanner zeggen dat het goed is. vind ik wel heel weinig. Dat had ik waarschijnlijk in het College ook gezegd. Dus ik, misschien dat andere collega's het niet. Dus was ik een voordelig Maar goed, was het prima. iets maar, waar u al langer dat, mee te maken had? Nou ja, in de praktijk. En dat is natuurlijk wat vaak vergeten wordt. Dat ben uh, je ja, continu bezig met aan die randen te zitten. Ik, ik, ik zat het voorbeeld. Ik kan natuurlijk voorbeelden te zoeken ook. Bij mezelf nu ook. Stel dat ik, ik word gebeld en er is een patiënt met een heel ernstig trauma. Er is al een familie omheen en allemaal bekenden en mensen om de buurt. Stel dat het een beroemdheid is ook nog. Laten we dat dan even noemen voor de gelegenheid. Dan, uh, en, en iedereen denkt dat hij doodgaat en ik ga kijken. En nou, ziet er prachtig uit. En hij begint ineens zijn hand te bewegen. Nou, iedereen blij, ik ook blij. Ik loop naar buiten en daar staan andere mensen, kennen ze van hem. ik zeg, jongens, hartstikke goed, het ziet er goed uit. Nou, heb ik het medisch tuchtgeheim geschonden, want ik heb het niet aan de patiënt zelf, sowieso, niet, maar ook aan de familie niet gevraagd. Nee, maar dit is, de media maar... is natuurlijk nog weer een stap verder. Er is hier geen enkele. De familie, uw definitie van familie is natuurlijk heel erg groot. Want dit gaat over, ja, dit heel gaat over Nederland. de familie in Nederland. Dus ja, ik is... denk dat u een discussie losmaakt. En dat vindt u leuk of niet leuk. Maar u maakt een, echt een discussie los over de geloofwaardigheid van het medisch beroepsgeheim. Omdat dat niet inzichtelijk te maken is. Nogmaals, ik hamer daarop op het feit. of u hier ernstige schade mee hebt voorkomen. En dat, dat kunt u niet aantonen. Nee, maar inderdaad, het medisch tuchtgeheim... Ja, dat, dat, is, dat zou een belangrijke discussie zijn. Maar dan wel moet ik zeggen, in relatie tot exceptionele situaties... zoals een koninklijke familie of een beroemdheid. En het is eigenlijk een beetje gek dat we onderscheid moeten maken... tussen dat een en het ander. Nee, maar, dus maar juist bij het... de koninklijke familie is natuurlijk ju juist er een vraag van... moeten we daar hun privacy niet extra beschermen? Dat is het punt. Ja, of moeten we niet juist. In de Verenigde Staten, en ik ben niet erg... Uh, gesteld op de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Maar één ding hebben ze wel. Als dit in de Verenigde Staten zou gebeuren... dan zou je ieder half uur een bulletin hebben ja. met de dokters... die laten de ct scan zien. Maar het is ander land. Nog even, nee, nee, mag ik nog even zeggen, want in zoverre is dat belangrijk... als we even over de Nederlandse familie hebben... als je op een gegeven moment echt als familie... en dat heb ik vaak dus meegemaakt, op de hoogte wordt gehouden... je ziet dat het beter gaat, je ziet dat het, het slechter gaat. Emotioneel maak je al die golvingen mee. Ja. Op een gegeven moment ben je voorbereid op het eventueel slecht te gaan. En ook werk je geleidelijk ja. aan toe naar het eventueel... En dat helpt gaan. in de verwerking. En dat is geweldig. Even, dus even nog terug naar, naar de, dat de situatie daar. Her... Ja. Heeft u na nou afloop nog gesproken met die arts... die u toen gesproken heeft? En wat vindt hij ervan dat u het openbaar gemaakt heeft? Ik heb de hele tijd met die arts afspraken. dat congres is gewoon doorgegaan. En nog steeds? Ja. ja dat... En was hij boos op u? Nee, hij was niet boos. Hij vond het prima? Nee, ze waren eerst in het ziekenhuis boos op hem... Maar dat, dat, nee, hij, hij vond dat prima, ja. Dus, uh, u zegt eerst in het ziekenhuis... Want het ziekenhuis heeft het ook ontkend, hè? De, de informatie die uw vrouw gepubliceerd zou hebben... zou grotendeels onjuist zijn, volgens het ziekenhuis. Ja, en dat is dus niet zo, want dat hebben we gecheckt. Dus ja. was wel, maar moet u, was u ons misschien plezier doen? Als Mocht het nou zo zijn dat de koninklijke familie u in een mailtje zegt... van nou, meneer Turken, we zijn eigenlijk best wel blij dat u gelekt hebt... Hè? dat zou toch echt leuke informatie zijn achteraf? Dat, dat zou heel plezier ja. zijn, ja. ja nee, ja. maar dan moet u dat eigenlijk ook even lekken naar de, naar de pers... Ja, ja. De collega van u komt niet in de problemen hierdoor? Nee, die komt niet in de problemen Daar bent u kinder. van overtuigd? Nee, omdat ik helemaal de verantwoordelijkheid heb genomen. Ja. Ja. En omdat we ook wel denken, maar ja, die ene ct kan. maar goed, nogmaals. Goed, dank voor uw verhaal. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel met acteur Victor Leuven... over de toneelklassieker Who's Afraid of Virginia Woolf... en met Marie-Thérèse te Haar... over een boek over voordelen tegen Russen. Eerst het nieuws van half drie. Gerezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Het Internationaal Atoomagentschap is in Teheran begonnen... aan nieuwe gesprekken over het nucleaire programma van Iran. Iran verrijkt uranium en vooral westerse landen denken... dat het land in het geheim werkt aan een kernwapen. Volgens het IAEA moet door het bezoek duidelijk worden... wat de mogelijke militaire dimensies zijn van het nucleaire programma. Zwitserland gaat bij het geven van ontwikkelingshulp kijken... of een land meewerkt aan de terugkeer van uitgezette migranten. Het eerste land waarvan de beoordeling wordt aangescherpt is Tunesië. De regering in Bern vindt dat Tunesië te weinig afgewezen asielzoekers terugneemt. Koningin Beatrix, prinses Mabel en haar jongste dochter Zaria... zijn op bezoek geweest bij prins Friso in het ziekenhuis in Innsbruck. Ze gingen via de achterkant van het ziekenhuis naar binnen... buiten het zicht van de camera's. Nieuwe informatie over de gezondheidstoestand van prins Friso is er niet. Top Gear-presentator Jeremy Clarkson wordt niet bestraft... voor zijn opmerking over stakende ambtenaren in Groot-Brittannië eind vorig jaar... Klaxen zei destijds in een tv-programma dat stakende ambtenaren... voor de ogen van hun familieleden geëxecuteerd moeten worden. Mediawaarkont Ofcom oordeelt dat de presentator erom bekend staat... dat hij provoceert. Kijkers kunnen daarom zulke opmerkingen van hem verwachten. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag opnieuw, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten Kees Tulleken, hij is neurochirurg. En dit weekend ontstond er nogal wat commotie over de informatie... die hij via zijn vrouw naar buiten bracht. Acteur Victor Leu over de toneelklassieker Who's Afraid of Virginia Woolf... en Marie-Therese Terhaar, Rusland-deskundige. En we gaan met haar praten over alle vooroordelen die er uh, over Russen bestaan. U kunt reageren via Twitter en dan kunt u het beste hashtag DDD gebruiken. U kunt ook naar onze website gaan, dag.nu. Who's afraid of Virginia Woolf, Virginia Woolf, Virginia Wolf. You are always Woolf at me when I'm having a good time. Sorry, Just I... leave me alone. I like to dance and you don't want me I to. You, Just that's... leave me alone. Acteur Victor, ik ga gaat helemaal blij kijken bij dit fragment. Ja, het is zo het is ontzettend leuk. We hebben we zijn Elizabeth Taylor in de, in de film en die Who's Afraid of Virginia Bovendien En we hebben uh, uh, David, de, de man van onze regisseuse Paula Bangels, die heeft um, daar muziek op gemaakt. Dus de voorstelling begint ook met. We begin met uh, deze ja. muziek. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Jennend. Ja. Het is een heel bekende titel, ja. maar heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet waar dat toneelstuk over gaat. Ja. Vertel. Nou, het toneelstuk speelt zich af in uh, een universiteitsmilieu. Uh, de dochter van. Van de directeur van de van het hoofd van de universiteit is getrouwd met uh, een geschiedenisleraar, die op zijn 50e en 49ste niet het hoofd van de geschiedenisfaculteit is geworden. Waarmee die ook regelmatig wordt. Uh, wat is er nou? Uh, ga we praat maar door. <laughs> maar, waar, maar die eigenlijk wel, wel door haar regelmatig wordt gepest en afgezeken, enzovoort. En uh, er zijn, elke zaterdagavond zijn er feestjes op de universiteit, zo ook deze zaterdagavond. En uh, terwijl hij mijn rol George naar bed wil. Uh, als zij thuiskomen, blijkt zijn vrouwen nog twee mensen te hebben uitgenodigd. Twee jongere mensen die aan het begin staan van de, van de hele carrière. En uh, die komen ietsje later op de avond. komen die ja. En dan hebben we met z'n vieren een uh, niet meer dan geëngageerde avond. Niet zo gezellig. Eigenlijk. Ja, waar, waar in principe 23 jaar huwelijk uh, naar buiten komt. Uh, in bijzijn van deze twee mensen. dus een slagpartij. Ja, want dat huwelijk, dat is niet wat je noemt een gelukkig huwelijk geweest. Nee, nee. Nee, dit is complex. <laughs> dat ja. is heel ingewikkeld. Ja, ja, ja. Afgelopen zaterdag was de première. Uh, uh, Zo'n stuk wat al zo vaak gespeeld is. Ja. Is dat niet heel moeilijk om daar dan nog iets neer te zetten... wat, wat ja, anders is dan al andere stukken? Ja, dat is een vraag die altijd gesteld wordt. Maar in ons vak is het eigenlijk altijd dus zo... dat uh, het is pas moeilijk als je het zelf heel vaak gespeeld zou hebben. <laughs> Kijk, het is voor ons natuurlijk uh, voor het eerst uh, dat je het uh, speelt. Goed, we gaan zo verder praten. Ik moet even onderbreken, want er is nieuws. Kijk. Job Cohen treedt terug als politiek leider van de Partij van de Arbeid... zojuist bekend geworden. Hij treedt met onmiddellijke ingang terug als politiek leider van de partij. Hij legt het voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie neer... en zal niet terugkeren in de Tweede Kamer. In de verklaring van Cohen zegt hij onder meer... bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt... omdat ik vanuit die positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving... waarin zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun afkomst of achtergrond... tot hun recht komen. Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in ben geslaagd om in de politieken en media werkelijkheid van Den Haag de weg naar deze fatsoenlijke samenleving geloofwaardig over het voetlicht te brengen. En dat was het. Ja, dat is wel verrassend nieuws. Je bent ook al politiek behept. Hoe luister je hiernaar? Nou, het was eigenlijk te verwachten omdat het maar door en door en door ging. Maar ik, uh, ik ben eigenlijk wel verbijsterd. Want volgens mij Cohen is Cohen uh, weliswaar geen goede oppositieleider... maar het is een voortreffelijk bestuurder. Dus uh, de PvdA heeft hier een uh, enorm verlies mee geleden. Ja, maar misschien dan op de verkeerde plek op dit moment. Ja, maar terugkomen doet hij niet meer. Maar het was een verkeerde timing natuurlijk. Hij is ingevlogen op het moment dat men dacht dat hij de nieuwe premier zou kunnen worden. En in feite is vanaf dat moment is het niet meer goed gekomen. Nee. Andere aan tafel? Die, uh, nou, is hij uitstekende, is uitstekende geweest... Ja? Uh, maar is het net of het een, een ander soort man ineens was, leek het wel. Of... Toen die fractievoorzitter werd. Ja, dat moet te maken hebben met een bepaalde... Ja, als je toch een acteur bent denk ik in een bepaalde rol kunt denken... dat de rol van burgemeester in Amsterdam... op de einde van de manier voor hem volstrekt logisch is geweest. En dat is nu op de een of andere manier in zijn eigen hoofd anders uh, geweest. Denk ik. Deze rol paste niet bij hem, of hij paste <laughs> niet bij deze Misschien rol. Je had geen goede regisseur. Nou ja, <laughs> nou, ja dat, dat moet je in dat geval waarschijnlijk toch ook zelf zijn. Maar het is net of, hij, of het in hem niet helemaal klopt. Ik denk dat alle tegenslag die je hebt dat het één ding is, maar dat je jezelf kunt weren... als het klopt, als je echt op je plek bent. Hij was dus niet op zijn plek. denk Ik Ja, ik vind het jammer, want ik was heel blij toen hij het ging doen. Ik dacht, als hij nou maar zo snel mogelijk premier wordt... en dan had hij het waarschijnlijk heel goed gedaan. Ja, want dat is een rol die we straks wel weer Dat zou kunnen. Maar ja, deze rol lag hem minder. Het is heel jammer dat dat niet door is gegaan toen, ja. Mevrouw Ten Haar, het Kaliber Cohen... is dat ook in Rusland aanwezig, qua politici? Ja, dat geeft weer aan hoe moeilijk het dan is om besturing te doen. Ja. Ja. En het is niet ja. te vergelijken met de politici in Rusland? Nou, met enkele toch wel. Laat, er zijn ja. er wel, oké, okay, goed. Nou, zullen we maar praten over Who's Afraid of Who's Virginia Hoofd? Ja, Daar waren we, we bezig. Ja. Sorry voor de onderbreking en even de verwarring hier in de studio. Ja. Um, het stuk, u vertelde net al, gaat over een echtpaar, 23 jaar huwelijk. Dat huwelijk is niet fijn. Ja. En op het toneel zie je hoe dat uh, zich ontwikkeld. Ja. Onze slaggever, die is net een stuk geweest... die was, die was wel een beetje van slag. Ja, die is een afloop. in Os geweest. Ja, of dat... Op Places. Ja, geweldig. Ja, ja. ja ze heeft uh, naar, de, naar onze uh, producenten gebeld... en ze heeft nog met mij gesproken. Ze we heel erg onder de indruk. Vond ja. Ik vond het erg leuk. Ja. Maar het is dus zo dat mensen die in de zaal zitten... Uh, ja, een avond uh, ja, huwelijksongeluk voor zich zien. Wat, ja. wat is het idee? Waar moeten ze mee weggaan? Of, of is dat te veel in boodschap gedacht? Ja, eh... Uh, wat het stuk klassiek maakt is, uh, en, en daarmee vergelijkbaar met, met, met, met Shakespeare en dergelijke... is uh, hoe er gespeeld wordt met verbeelding en uh, werkelijkheid. Dus uh, en natuurlijk in elk mensenleven gebeurt van alles en het is de manier om daarmee om te gaan. En een manier om om te gaan met leed is gewoon het te ontkennen. Of het om te draaien. Of iets te verzinnen wat gewoon niet waar is. En wat er nou gebeurt is dat ze dat met z'n tweeën heel erg gaan geloven. Dus ik ga niet precies uitleggen... wat ze hebben verzonnen, Wat is jammer... want dan, dan, dan ben je drie kwart van de avond, uh, kun je niet meeleven. Maar ze hebben iets verzonnen met z'n tweeën... en op basis van wat ze verzonnen hebben, drijft eigenlijk hun huwelijk. Maar ook al hun emoties komen eruit voort. Hm. En de grote vraag die je dan stelt over mens zijn... is dat in hoeverre zijn onze emoties niet gekoppeld aan ideeën die we hebben... in plaats van aan wat waar is. Aan de werkelijkheid. Ja. Dus wat je ziet is, is inderdaad een niet functionerend huwelijk... en ook al zou je eigen huwelijk wel functioneren... dan nog kan je jezelf in de avond heel erg herkennen... omdat je waarschijnlijk dezelfde mechanismen hanteert. Omdat we namelijk als mens heel erg veel problemen hebben... met het accepteren van de werkelijkheid... slash inzien van de werkelijkheid... of het, of het, of het, of het kunnen begrijpen van wat we een waarheid noemen... en dan hebben we dat ook nog allemaal individueel op een andere manier. We gaan we even naar de werkelijkheid... Ja, ja, want, want, uh, de, ja, mocht je willen. <laughs> In Den Haag zit uh, politiek redacteur Wilco Boom van het Radio Nationaal. Parlementair betreft slaggeven. Wilco, goedemiddag. Hallo ja, Even proberen het nieuws met jou te duiden. Komt het nog als een verrassing, het opstappen van Cohen? Nou, uh, het, zat er, het hing boven de markt, maar het had ook nog wel eventjes kunnen duren. Maar na wat er eind vorige week is gebeurd, heeft Cohen blijkbaar zijn knopen geteld... en de uh, conclusie getrokken dat het onvermijdelijk is. Er is dus zojuist een uh, verklaring bekendgemaakt... waarin uh, Cohen schrijft dat hij uh, geprobeerd heeft om vanuit het fractieleiderschap ervoor te zorgen dat iedereen in het land uh, een, uh, tot zijn recht kan komen, ongeacht afkomst en achtergrond. Maar dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij daar onvoldoende aan kan bijdragen, dat hij onvoldoende effectief kan bijdragen en dat hij daarom behoort terug te treden. En uh, nou ja, gaat het dus vanmiddag om half vijf op een persconferentie toelichten. Ja, hij hij zoekt de schuld bij zichzelf, hè, als je dat zo leest. Hij zegt: ja, ik hij ben zoekt... het ingeslaagd om het in deze werkelijkheid goed voor het voetlicht te brengen. Ja, ja. Nou ja, en dat is denk ik ook wel een terechte conclusie. Hij is uh, aanvankelijk bejubeld toen hij uh, in uh, maart 2010 uh, Wouter Bos opvolgde. Maar gaandeweg werd het steeds duidelijker dat hij er niet in slaagde... om de Partij voor de, van de Arbeid uh, en zichzelf op een goede manier over het voetlicht te krijgen... Uh, in de peilingen ging het uh, langzamerhand achteruit. Deed het bij de verkiezingen nog wel vrij goed. Hè. Het was maar één zetel kleiner dan de VVD. Sindsdien gaat het steeds verder achteruit. Ze, volgens de laatste peiling van de hond nog maar 13 of 14 zetels. Tegelijkertijd komt de SP enorm op. Is nu in de peilingen de grootste partij van het land. Ja, en je merkt een afnemend vertrouwen in eigen kring binnen de Partij van de Arbeid... dat het onder leiding van Cohen nog goed komt. Dus ja, dan wordt het uh, langzamerhand... of langzamerhand was het voor iedereen duidelijk geworden... en nu dus ook voor Cohen dat het uh, ja, weinig zin had om op deze manier door te gaan, zou je kunnen zeggen. Ja, de persconferentie is dus om half vijf er, in die zijn aftreden bekendmaakt. Tot die tijd zullen van hemzelf waarschijnlijk geen nieuwe mededelingen komen. Welke namen doen de ronde? Ja, het is snel, maar misschien toch maar even meteen. Welke namen doen de ronde als opvolger? Nou, in elk geval uh, die van Diederik Samson, die wordt al heel vaak genoemd. Ook uh, Martijn van Dam wordt gezien als een potentiële opvolger. En natuurlijk de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher. Maar die zit niet in de fractie, dus die kan hem nu zeker niet opvolgen. Uh, die zou wel een gooi naar het lijsttrekkerschap kunnen doen als er weer verkiezingen worden gehouden. Maar als je kijkt naar de huidige fractie, dan denk ik dat het gaat om Samson, uh, uh, Van Dam... Misschien dat Marjette Hamer nog een poging zal doen. Ze is eerder fractievoorzitter geweest. Ook Plasterk wordt wel eens genoemd. Maar ik denk dat het uiteindelijk gaat om Van Dam en uh, Samson. En, en uh, Frans Timmermans, die vorige week de Lont in het kruidvak stak door die mail te sturen? Ja, hij zou het ook kunnen proberen. Hij heeft ook wel veel gezag. Maar ja, hij heeft, het was, uh, hij heeft twee keer geprobeerd een andere functie buiten Den Haag te krijgen. Dus ik weet niet of hij om die reden of tegen die achtergrond nog veel kans maakt. Oké, okay, jij zegt Samson, Van Dam. Dat wordt de strijd. Ja. Goed. Dankjewel voor dit moment, Wilko, Als er meer nieuws is, horen we graag van je. Zeker. Ja, we praten verder over uh, Who's Afraid of Virginia Woolf met Victor Leu. U speelt de rol van de man. George, uh, George die wordt uh, op het toneel veelvuldig uitgemaakt voor slappe zak. Ja. Voor, nou ja, het deugt allemaal niet. Ja, hoe, ja. hoe is het om dat uh, een hele avond over je heen te krijgen en dat avond aan avond? Nou, kijk, ze, ze, het is over. Hè? Dus dat wat ze verzonnen hebben, dat wat hun samenhoudt, is eigenlijk... Voorbij. En dat voelen ze alle twee. En wat zij eigenlijk doet, wat is dus de rol van, van Linda en Martha, wat die eigenlijk de hele avond doet? Linda van Dijk speelt de rol van Marta. wegvalt. de rol van Martha. Dus uh, hoe krijg ik hem zover dat hij iets doet? Dat hij iets, hij moet, er moet hier iets gebeuren. Dus En iemand moet dat doen. En uh, in, in klassiek vertellen is de vrouw dan daarin veel verder, gevoelsmatig. Weet gewoon, weet het eerder dan de man, maar de man moet het doen. Dat is in, in, in, in, bij de oude Grieken, Elektra, Antigone en dergelijke, is dat zo. Dus ik weet, wat ik weet, er moet iets veranderen en jij moet het doen. Jij moet iets doen. Ik weet niet wat, maar iets. En dat is, dat is wat ze dus echt de hele avond, ja. de hele avond doet... tot hij niet anders kan. Ik zei je krijgen en dan, dan, en dan, dan, en dan gebeurt er iets. Ja, en dan ja. ja. gebeurt er, en wat dan, er iets. En wat dat dan is, dat ja, moet we dan, moet dan gaan je maar gaan bekijken. Ja, en om ons te zien. Ook dat. Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Dat is uh, zes weken repeteren. Uh, uh, we hebben een heel inventief, intensief repetitieproces gehad... met een uitmuntende regisseur, Paula Bangels... Uh, Want je het... speelde terwijl je aan het... Uh, ik was het Gouwe Ei aan het doen. was het maar... anders nu als ik aan spelen. Ja. En tegelijkertijd was je deze al aan het resisteren. Ja, toen gingen we dubbelen. Ja, de, de laatste voorstelling van het Gouwe Ei was op zaterdag. En de woensdag daarop was de eerste try-out van... Uh, Who's Afraid of Virginia Woolf. En het is echt een ongelooflijke berg tekst. Ja. Uh, met name ook omdat we allemaal door elkaar praten. Hè, zoals een avond met drank enzovoorts. Maar je moet wel iedereen kunnen verstaan. Dus je moet elkaar Alle teksten van iedereen moeten. <laughs> ja, als iemand nog een cognacje een vraagt... Dan, moet je dat, dan is dat een moment. Ja. Maar iedere keer als iemand een cognacje vraagt dan lijkt het op Elkaar. Dus je weet niet eens meer op welke pagina je zit. Je moet het ongelooflijk kennen. En uh, ik kende het voor de helft toen we begonnen te repeteren. Linda kende het helemaal. En ik, uh, Dan kon ze daar ook weer boos over worden. Of was ja, zo... nee, ja, ik vooral. Want ik, oh, verdomme, ik wil zo graag. Ik, wil, ik moet het kennen. Dus ik zat uh, tussen 12 uur en 2 uur s morgens uh, te uh, blokken. Ik ben gepest op Peter Tuin, want die me dan om half eens morgens belde, zit je boven je boekje. <laughs> maar het is, uh, het is, het is wonderwel, uh, wonderwel gelukt. Want hoe was het tijdens de première? Geen stukken tekst vergeten? Nee, nee, nee, nee. En nee, nee, nee. Nee, nee, nee. dan hebben we heb alweer, alweer uh, try-outs gehad en dergelijke. Maar wat we wel doen heel vaak in de go. is elkaar van die, van die zinnetjes afpakken. Zo. En, dan gaan we nou, en dat weten we daar niet. Dan zitten we, zitten we in, die, in die snelheid. Dan doe je alvast de tekst van een ander bijvoorbeeld? Nee, nee, afpakken. Dus doorgaan, waar de ander nog net een zinnetje heeft. Weet oh, ja. wel. Dan ga je er doorheen. Uh, en dan moeten we naar afloop met elkaar natuurlijk. Ja, je hebt me daar niet laten uitpraten. En daar zus. En daar, ja, en daar heb je twee klausen overgeslagen. Oh ja, enzovoort. Omdat het zo veel is voor iedereen. Ja. Kennen mensen aan tafel het stuk, Theo? Ken je het? Nee, ik moet zeggen van niet. Natuurlijk. Nee, ik heb toevallig ja. een, een half jaar geleden heb ik naar de, de oorspronkelijke film gekeken. Ach, wat leuk. Ja. Ja, en hoe vond het? En, ja. en, en toen dacht ik nog. Kijk jezelf nou ook nog een keer naar die film? Ik heb, ik heb nu uh, op YouTube heb ik me in stukken zitten kijken. Ik wou er nu niet helemaal voor gaan zitten. Nee. Maar wat me zo verraste, dat was dat, uh, dat je denkt van ja, dat zal dan wat braaf zijn, uh, eh, zoveel jaar geleden. Maar wat er in de hoofden van die mensen gebeurd is. Waar zijn ze toen getrouwd? Volgens mij is dat wel. In ieder geval zijn ze een paar keer getrouwd geweest. Ja. En wat er, maar wat er in hun de gekte in de ogen is, is zo verontrustend. De tonen in de stem is zo verontrustend. En dat verraste me enorm. En toen, wist ik ook, toen dacht ik, hoe gaan wij dit nou klaarspelen zoveel jaar later... om diezelfde verontrusting uh, te creëren? Dat is ja, ik ben er wel, dat is wel gelukt. Over, ja. Ja. <lacht> hoe komt het dat het zo'n klassieker is, dit stuk? Nou, Ik ga me even terug op wat ik net, net zei. Voor het grote nieuws van Job Jobkoet. Ja. Uh, uh, uh, uh, over, over waarheid en verbeelding. Dat is, wat, dat is wat een stuk klassiek maakt. Dat is namelijk wat mens zijn eigenlijk het meeste uitmaakt. Zeker vanaf middelbare leeftijd. Dat de dood een, een rol gaat spelen in je, uh, in je beleving. Als je heel jong bent, begrijp je de dood niet. Je lichaam kan zich dood zijn, niet voorstellen. Als je ouder wordt wel, heb je ook meer mensen verloren en dergelijke. En van de dood hebben we geen concept, hebben we geen idee. Uh, en daar zit, daar zit de twilight zone. Daar zit waarheid en verbeelding. Ik weet niet, als ik naar de dood toe ga... terwijl ik hier ben, waar ben ik dan eigenlijk? Ik weet het niet. En dat is eigenlijk waar, waar denk ik, toneel over... Waar, waar klassiek toneel eigenlijk over gaat. En als je het dan klaarspeelt, Edward Albin. Het Robbie Schrijven van Hoes Vrede Als je dan klaarspelt, om een, een arena uh, te creëren. die algemeen herkenbaar is. Want ook al zou je eigen huwelijk goed zijn. maar je bent wel eens op een avond geweest. dat de drank een beetje. Uh, ervoor zorgde dat mensen verder gingen dan je zou willen. maar je getuige was. Dus het is zo algemeen herkenbaar wat je ziet. En tegelijkertijd is het. Is het iets van alle tijden van mens zijn. En dat maakt het gewoon. dat maakt het een van de stukken ja. die je wil zien en spelen. Tot 13 juni is hij nog te zien. Zeker. Victor Loo, dank Dankjewel. je wel. Marie-Therese Terra, we gaan praten over uw nieuwe boek... Rusland in de 21ste eeuw. En uh, u schrijft in het boek zelf dat het ook vooral een beetje geschreven is... om veel vooroordelen over Russen weg te nemen, hè? Ja. Want dat is iets waar u veel tegenaan loopt? Ja. En op welke manier? Uh, ik vind het over het algemeen toch wel erg jammer dat we in onze... Ja, kranten, ook uh, de wereld om ons heen zo'n negatief beeld hebben van het land. En waarom is dat jammer? U woont er een deel van de tijd, hè? Ja. Ik ben Nederlandse, maar dus de afgelopen twintig jaren... Uh, veel in Rusland vertoefd. Ik denk echt dat we er gewoon ja, erg bij gebaat zijn... om een redelijke verhouding met dit land te hebben. En natuurlijk kloppen beelden dat er bureaucratie is, corruptie... Uh, nou, wat hebben we allemaal nog meer voor een beelden in, ook, uh, in de media. Maar ja, ik denk dat het uh, niet gezond is. We kunnen eigenlijk ontzettend veel met het land... En ik wilde dat ook net even nog nuanceren van waar we het over hadden. Uh, in hoeverre heb ik zelf met corruptie te maken. Dat, we hadden hiervoor een gesprek over het geweld aan de top. En ongetwijfeld speelt dat daar. Maar ik ken uiteraard ook genoeg instanties. Of dat nou de universitaire wereld is. Of het is de zakenwereld. Waar men de laatste jaren heel erg goed erin geslaagd is. Om dit tegen te gaan, in Rusland zelf? Absoluut. U zegt op een aantal gebieden. is Absolut. er echt een, een, een klap toegebracht aan de corruptie? Kan je dat zo zeggen? Het blijft een heel hardnekkig probleem. Maar in het Westen hebben wij vaak niet een. een, een notie van waar het land vandaan komt. Hè? Nee. En dat is toch echt een deel wat wij. Kijk, als het communisme voorbij is. dan denken wij in het Westen vaak. nou, dan hebben die mensen vrijheid en democratie. En ja, wij zagen die vrolijke Frans op de televisie, Jeltsin, met ja. uh, dirigeren voor het orkest, herinner ik me, met ja. Clinton. Niet helemaal nuchter, geloof ik ook. Niet helemaal nuchter, maar ongetwijfeld zijn er enkele van ons die hebben gedacht, het land zal het niet makkelijk hebben. Maar uh, dat het zo'n wild west, west werd, zo'n chaos... Dat, heeft er, dat is een hele belangrijke oorzaak. Hoe vandaag de dag die mensen denken. Ja, want dat is wel even goed om uit te leggen. Want ja. de Wild West, dat slaat niet op nu. Maar dat staat op de periode Jeltsin, hè? Nou, dat is absoluut, absoluut een gegeven. Ja, met on, ongetwijfeld alle mooie dingen die daar hebben af, zich af hebben gespeeld. Uh, fascinerend ook voor mij. Maar om, om, om nou één voorbeeld te noemen. Hè, dat communisme is voorbij. Um, ook dat is voor ons lastig. Om... Kijk, als we een Griekenland vandaag de dag zien met uh, problemen... nou, ik weet echt dat in Rusland uh, pensioenen niet meer uitbetaald... geen water kwam meer uit de kraan, geen elektriciteit meer... mensen ontslagen. Dat was een ramp, echt. 150 hebben we over miljoen mensen. Ongeveer 19, begin jaren 90 tot 2000, hè? Ja, ja. Ik heb nu even het einde van het communisme, is precies 1991. En dan komt die nieuwe fase. En uiteraard, je hoopt van het zal wel goed gaan... En in Oost-Duitsland ging dat ook redelijk goed... met de slachtoffers die daar ook vielen... omdat Oost-Duitsland een, een rijke broer had. Ja. Met 700 jaar ervaring, maar ook nog eens met geld. Ja. Maar in Rusland was er geen enkele instantie die functioneerde. Laat staan dat ze dan een grondwet hadden die uh, niet rammelde. Uh, wetten waren aan alle kanten te omzeilen. Ja, wij dachten, Ik... het gaat daar de goede kant op. U zat daar en u zag, ja. het is één grote chaos... Ja, nog even één ding. Hoe miljoenen mensen uit hun woningen zijn gejaagd. Rus wist niet wat het was, privatisering nee. of een rechtspraak. Twee, de middenstand die kon uh, uh, ontstaan, maar er waren overal afpersers. Drie, je ziet die oligarchen komen, ja, die vandaag de dag uh, vooral ook in het Westen leven. Voetbalclubs hebben? Ja, voetbalclubs Benoemd hebben. noemt in uw boek Jordania, de, de, de voorzitter van Vitesse. O, ja. Ja, dat ja. is iemand die daar in die tijd snel rijk geworden is. Ja, En u absoluut. suggereert bijna dat hij het op een oneerlijke manier gekregen heeft. Nou ja, ik kan dat uh, natuurlijk niet uh, zo uh, um, met harde bewijzen nu weerleggen. Maar het, uh, het, het spreekt voor zich. Als je in vijf jaar de rijkste man van Rusland en van Georgië kunt worden... Mm. dan voelt u... Um, ja, dat het op geen enkele zuivere manier is gegaan. Nee. Dus dat was die hele uh, rommelige periode van 90 tot 2000. Toen kwam ja. Poetin en die ja. bracht stabiliteit, zegt u. Daar zaten veel mensen op te wachten. Nou ja, kijk, het is... Um, dat hij nu zo vaak wordt uh, genoemd als KGB'er... en die man met die kille ogen en waar die vandaan komt. Uh, ongetwijfeld, ja, dat deze man... Uh, ja, een strak beleid voert, maar ook een autoritair trekje heeft. Ja. Ik, ik, ik persoonlijk ik, ik hoop niet dat hij het opnieuw hoort. Ik vind het alleen niet fair dat hij in de westerse wereld zo wordt neergezet... Um, alsof het alleen maar een dictator zou zijn. Want laten we niet vergeten, in dat jaar 2000... echt hoor, dat, dat, als zo'n Sovjet-Unie, zo'n nieuw Rusland... met Wildwest-kapriolen. Daar waren echt veel andere poppetjes geweest... die aan die nucleaire knopjes konden komen... of nog door konden gaan met de handeltjes uh, opzetten... De... Als we dat niet hadden gehad, iemand die daar orde bracht... Kijk, misschien kun je het kort samenvatten. Wat is één, wat uh, Poetin in het jaar 2000 zei? Hij zegt eerst orde en stabiliteit en veiligheid. En pas dan kan de democratie gedijen. Nou, kunnen wij een beetje omlachen... Maar dat was het wel in het land. Ja. Twee is, hij probeerde die oligarchen aan te pakken. En daar lopen er nog genoeg van rond. Maar een heel groot deel is dus daadwerkelijk aangepakt. Heeft achterstallige belastingen terug moeten betalen. Zij die dat niet wilden, gingen naar het Westen. En ja, je kunt eigenlijk je eigenlijk ook afvragen... als we het dan even over Jordiani hebben... of we hebben het over Birosovski in Londen... Hmm. of we hebben het over uh, Goezinski in Griekenland... Van, ja, onze banken die zeiden toch van, kom maar, welkom. Ja, ja maar of het helemaal ethisch is in het Westen. Dat is maar de vraag. Dat is je. maar de vraag. Ja. En, en u bent nog positiever over met VDEF? Ja, ik, omdat ik natuurlijk zelf wel een... Uh, uiteindelijk ben ik iemand uit het Westen. En ik hoop heel erg dat Rusland verder kan moderniseren en democratiseren. Ja, maar ja, wij maar, dachten allemaal dat is een trekpok van Poetin. En dat blijkt het er te zijn, want hij doet niet eens mee in de verkiezingen. Dat, dat, dat, dat is ook een teleurstelling voor zeker heel veel Russen geweest. Maar dat, maar dat is een beetje raar, want wij hier in het Westen... wisten het allemaal wel dat het een zetbaas was? Eh... Uh... Want dat is steeds het beeld geweest. Dat is zeker het beeld geweest. En het, uh, ja, het is nogmaals teleurstellend voor vele zakenmensen vooral. Voor vooruitstrevenden, voor de jongere generatie. Maar ja, nogmaals, ik denk dat wij er lachend over kunnen doen. De tandem, zoals het van 2000 tot uh, 2012 werd genoemd. Of op nou ja, het moment dat het met Medvedev president werd. Maar Russen waren er. Vier jaar, blij mee. Nee. Zij dachten, hard power. Nou, laat Poetin er toch nog maar bij staan. En soft power, zeg maar, met Fiedev, oh ja. die voor... Uh... En, en wat hij ook heeft gedaan. Hij is natuurlijk gaan staan voor een vrij internet. Hè? Hmm. En die discussies en die conflicten die ik op televisie heb gezien... maar ook uh, hoe zich dat uh, uitte in de maatschappij... dat hebt u niet, niet gezien in de westerse media nee. en ook niet op televisie. En dat maar dan moeten we wel vaststellen dat als wij in het westen... toch gelijk ja. hadden dat het een is... dat wij misschien dan toch niet zo slecht geïnformeerd zijn... als u in uw boek soms suggereert. Uh... Ja, maar het, kan, het is natuurlijk niet fair... ook als je in Nederland alle clichés zou benadrukken... van ons drugsbeleid of zeg eens iets, uh, de wallen. Mm. Als je dat alleen... Uh, uh, voornamelijk. Hè. Ik weet echt dat er kritische mensen zijn. En, en, en goed geïnformeerde mensen. Maar ik geef zelf twee lezingen per dag in Nederland. En dat varieert van milieubeweging tot, tot Rotary club tot universiteit. Dan merk ik gewoon over het algemeen hoe ongelooflijk uh, uh, ja, men een eenzijdig beeld ja, heeft. Goed. En toch voor de opkomst. En voor de toestand in de 21e eeuw is het echt niet verstandig om, om zo'n eenzijdig beeld van dat land te hebben. Wie meer wil weten, van de andere kant. Lezen ja. het boek Rusland in de 21e eeuw van Marie-Therese Terhaar. Het ligt vanaf vandaag in de boekhandel. Dank. We gaan naar onze dichter bij de dag, Tjeet Bruinja. Tjeet, kon je het allemaal bijhouden? Ja, dat is uh, een veel een vele heel uiteenlopend. We gaan <laughs> graag naar je luisteren. Witte Loper. Je staat op een tapijt dat plotseling onder je verdaan wordt getrokken. Een tapijt dat tonnen weegt en achter je aankomt terwijl je valt. Je moet de foeteshouding aannemen. En een hand voor je mond houden als een kopje adem. Niet te hard proberen eruit te komen. Denk om je kopje adem. Denk aan je huwelijk, hoe ze bij de eet naar je keek. De ruzies, de liefde, je kinderen. Denk aan George Harrison, die toen hij door een inbreker werd neergestoken hardop... Zong. Zijn hele leven was hij bezig geweest de overstap naar het volgende zo goed mogelijk voor te bereiden. Hij was een levensgevaar, maar overleefde. Als een kleine babushka bleef zijn ziel nog een paar jaar in zijn lichaam. En als je moet plassen, doe het dan. Honden ruiken urine. Moskieten bloed. Dankjewel, Tjert Bruin. Ja, we zetten, um, we zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan onze gasten hier aan tafel. Kees Tullek, een neurochirurg die in dit weekend nogal wat kritiek kreeg over zijn uitspraken over de gezondheid van Prins Frizo, uh, Theo Boer, ethicus die daarop reageerde... acteur Victor Leu over de klassieker Who's Afraid of Virginia Woolf... en Marie-Thérèse Haar Rusland-deskundige. Hartelijk dank allemaal. En uh, dit uur brachten we ook het nieuws dat uh, Job Cohen is afgetreden... als fractievoorzitter van de PvdA. Om half vijf geeft hij een persconferentie... en mocht er voor die tijd meer bekend worden. Dan uh, hoort u dat uiteraard op deze zender. Tot zometeen na het nieuws van drie uur.